De gemeente wordt verzocht te willen zingen van Psalm 118 en daarvan het derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de heer roodmoedig aan. De heer verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. De heer is bij mij, ik zal niet vrezen. De heer zal mij getrouw behoen. Daar gaat mijn schild en hulp bewezen. wezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Noem het derde vers van psalm 118. Vervolgens willen we lezen, Psalm 59. Een gouden kleinoot van David voor de nappe zangmeester zet. Toen Saul gezonden had, die zijn huis bewaren zouden om hem te doden. Red mij van mijn vijanden, o mijn God, stel mij in een hoog vertrek voor degenen die tegen mij opstaan. Red mij van de werkers der ongerechtigheid en verlast mij van de mannen des bloeds. Want zie, ze leggen mijn ziel lagen, sterke ratten zich tegen mij, zonder mijn overtreding en zonder mijn zonden, o heren. Zij lopen en bereiden zich zonder mijn misdaad. Waak op mij tegemoet en zie. Ja, gij heren, God der Heerscharen, God Israëls, Ontwaak om al deze heidenen te bezoeken. Wees niemand van hen genadig die trouwlooslijk ongerechtigheid bedrijven. cela. Tegen de avond keren zij weder. Zij tieren als een hond en zij gaan rondom de stad. Zie zij starten overvloedelijk uit met hun mond. Zwaarden zijn op hun lippen, want wie hoort het? Maar gij, heren, zult hem belachen... Gij zult alle heidenen bespotten, tegen zijn sterkte zal ik op u wachten, want God is mijn hoog vertrek. De God, mijn goede tierenheid, zal mij voorkomen, God zal mij op mijn verspieders doen zien. Dood hen niet, dat mijn volk het niet vergeten. Doe hen omzwerven door uw macht, en werp hen neder, o Heer, ons schild. Om de zonden hun mond en om het woord hun lippen. En laat hen gevangen worden in hun hoogmoed. En om den vloek en om de leugen die zij vertellen. Verteer hen in, in grimmigheid. Verteer hen dat zij er niet zijn. En laat hen weten dat God Heer is in Jacob. Ja, tot aan de einde der aarde. Sela. Laat hen dan tegen de avond keren. Laat hen tieren als een hond en rondom de stad gaan. Laat hen zelven omzwerven, om spijzen. En laat hen vernachten als zij niet verzadigd. Maar ik zal uw sterkte zingen en des morgens uw goede tierenheid vrolijk roemen. Omdat gij mij een hoofdvertrek zijt geweest. En een toevlucht en dagen als mij bangen was. Van nu o mijn sterkte, zal ik psalm zingen.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 of rijkelijk vermenigvuldigd van God, den Vader en Christus Jezus, de Heere, door den heilige geest. Amen. Zoeken we het aangezegd. Heer, u zijt het terrein van ogen, dat u het kwade zou kunnen aanschouwen. U zei dat vlekkeloze wezen. Voor wie de engelen het aangezicht moeten bedekken. Voor wie nu oude volk kwam te beleiden. Dat ze stof en as zij, Als ze voor uw aangezicht moesten verschijnen. En dat kon alleen. Omdat ze door de geest der ontdekking ontdekt werden wat het zeggen wil om een verloren Adamskind te zijn, die in de doorleving van de diepten van de val het wonder hebben ingeleefd dat u kwam om te zien naar degene. Die naar u nooit omgezien zouden hebben. En dat u bewaart en leidt. En dat in het leven van een volk. Die zo gemakkelijk de teugels van zich werpt. En die aan de kennis u verwegen vaak ook maar geen lust hebben. En dat u om kan zien en om wilt zien naar een mens, een kind, kan alleen maar een oorzaak zijn in uzelfen, dat u een hem die uit uw schoot uitging om zijn middelaarsarbeid op de aarde te doen de wereld met uzelf waard verzoenend hun ongerechtigheid ze niet toerekenend, en die in zijn volmaakte middelaarsarbeid al de onvolmaaktheid van uw kerk bedekt, en die in uw tussentredende arbeid voor het aangezicht van uw vader uw bloedprijs komt te tonen, Heer, opdat u vanachter het bloed uw gemeente in gunst aan kon. Wanneer we vanavond samen zijn, is dat nog een bewijs van uw bewarende goedheid. Maar ook nog een teken dat u doorgaat met de toebrenging van uw gemeente. En dat dat woord er zijn zal tot uw heilig doel zal hebben bereikt. En het volle getal uw verkorenen door woord en geest wedergeboren zal zijn. En u ze tot u nemen zal het worden, een kudde, een herder. Op ons zijn de einden der aarde gekomen. Voorzichtig verdracht dat de mens met de dood in de hel sloot, openbaart zich in het leven naar buiten. Voorwaar u hebt uw handen uitgebreid de ganse dag. Tot een wederstrevig en tot een wederhorig volk. En dat wandelt in wegen die niet goed zijn. En wat hebben we hier in de keus van ons leven... Waarlijk betoont dat ook de weg van uw inzettingen ons niet behaagt. De staat van Rut, dat daar thuisblijven weinig was. En de dichter die zong van de nood van het hart en naar de begeerte naar uw inzettingen, één ding heb ik van de Heer begeerd. En dat zal ik zoeken of ik alle de dagen van mijn leven zou mogen wonen in het huis. Dat is eerder. Wat hebben we ons eigen godsdienstig leven ingevuld, o God? En we hebben de tijd die we besteden in uw dienst zo beperkt tot een enkel uurtje zondags in uw huis en van de zuur deze van het woord wordt zo weinig gemerkt het is waar o god dat de mens uitleeft wat hij is en dat het waar is dat we u zo gemakkelijk aan uw plaats kunnen laten er is zo weinig zielen nood en daarom is er ook zo weinig ziels behoefte er is geen ontdekkende gang, opdat ze vervuld worden in u. We kunnen het zo uithouden, met dat kleine laagje vernis van onze beleidenis. Terwijl de nood van hart en leef niet weegt. Zal wat zijn, o oh God? U hebt geroepen, wij hebben niet geantwoord. Doe ons toch de verantwoordelijkheid Doorleven, terwijl het nog heden daar genade wordt genaamd. En wil deze avond als die grote uitdeler van de menigerlei genade Gods nog uitdelen. Zou een wonder zijn heer is er een hand koren op de hoogte der bergen. Het zou de ruisingen van de Libanon voorbrengen. Mocht u behagen ook vanavond uw woord dienstbaar te stellen. En mensen, kinderen te vernieuwen door dat vernieuwende werk van uw heilige geest. En ze te leiden tot die enige fontein die u hebt geopend tegen de zonde. En tegen de onreinheid van het huis van David. Heere, zoudt u vanavond... Ook uw erfdeel willen bezoeken. De raadsters des levens, ze kunnen zo veel zijn. De machten der duisternis zo sterk. Het geloof zo weinig. Gebedsleven zo kwijnend. De wereld zo machtig. En in de inleving van zichzelf. Te moeten ervaren, te in die grote menigte geen kracht te bezitten. En dat die ogen geopend werden voor de heerlijkheid van uw koninklijke bediening. Want u zou uw kerk bewaren, de kracht gods tot de zaligheid, die ze bereid zijn van voor de grondlegging der wereld. Denkt ook, heren, vanavond aan deze doopouders. Met hun zaad. Het is het sacrament van de heilige doop. Het sacrament der inlijving. Tot het teken en zegel naar uw eigen woord. Mocht het ook al zo worden doorleefd. En mocht het u behagen uit de toebetrouwde zaad. Uw kerk te bouwen als in de dagen van ouds. Opdat we zouden zien dat uw naam wordt geplankt van kind tot kind. En dat we ook in het opgroeiend geslacht de wonderen van uw genade zouden aanschouwen. Mocht u ook deze doophouders samen die erkenning verlenen, dat ze hier samen mogen zijn en staan. De moeders hielp u door ook wanneer er na de geboorte of tijdens de geboorte... een opname in het ziekenhuis noodzakelijk was. O gedenkse, Heer, naar uw trouw en ook een van de kinderen... die deze week nog in het ziekenhuis opgenomen moet worden. Ook dat jonge leventje mocht u willen bewaren. En dan denken we ook bijzonder aan die jonge moeder in Zwolle in het ziekenhuis... Van de week, Heer, is die verwachting die ze koesterde afgebroken. En vroegtijdig, niet ontijdig, maar vroegtijdig is die geboorte gekomen. Er zijn grote, grote zorgen. Zou een wonder zijn, maar voor u niet te wonderlijk om dat leventje te bewaren en nogthans tot wasdom te doen komen. Als de weg anders is, geef dan een buigen voor u, de Heere, om u geen ongerijmde dingen toe te schrijven en bewaar dat jonge gezin in de kracht Gods naar uw waldadigheid. Moge uw wandelingen in het midden van ons zijn. Wees weduw en uw naren en schouwend ouders vertroosten die kinderen verloren. Uw kerk bouwen. Als in de dagen van oud. Zie ons muren sterken. Opdat de kleine vossen de wijgaat niet zouden verderven. Uw knechten die genoeg hebt mocht u helpen. En vanavond uw knechten eenvoudigheid verlenen. In de bediening van het woord en het sacrament om Jezus wel Amen. Ik lees u voor.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 Dit leerde ons de ondergang en de besprengen met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat we vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verotmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelde ons de heilige doop de afwasting der zonden,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 Zo worden wij ook weder van God de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harte, van ganse zielen, van ganse gemoede, en met alle krachten de wereld verlaten onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En of er soms tijdens zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij in Gods genade niet.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 Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die er ver zijn... zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden... terwijl ik in zegel dat verbond en de gerechtigheid dat geloos was... gelijk ook Christus en om de handen opgelegd en gezegend heeft... naar Marcus 10, vers 16. Terwijl nu de doop in de plaats dat besnijden is gekomen is...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 Gij die naar uw streng oordeelde ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaart. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de rode zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoed daardoor geleid door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat ge deze kinderen genade gelegd,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 En ter laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken verschijnen mogen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de Heiligen geest en enig God leeft, regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek nu de ouders op te staan. Geliefden in de Heere Christus, ik heb gehoord dat de doop een Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot dat einde niet uitgewoond of bijgelovigheid gebruiken. Dat het openbaar worden dat ge al zo gezind zijt, zult gij van uw hier op ongeveinsdelijk ang worden. Eerstelijk. hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid ja aan de verdoemenis is zelf onderworpen of je niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn er gemeenteborden gedoopt te wezen. Ten andere of je de leer die in het Oude en Nieuwe Testament ...en in de artikelen dat christelijke geloos begrepen is... ...en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt... ...die bekenten waarachtig en de volkomen leer der zaligheid te wezen. En te derde of niet belooft en voor u neemt... ...de kinderen als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn... ...waarvan ge vader en moeder zijt... ...in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen te doen... en te helpen, onderwijzen. En geliefde ouders... wat is er op uw antwoord? Ja. ja. ja. ja. Yeah. Geliefde ouders... wat moet er... van onze gezinnen... en van onze kinderen komen... ...in deze benauwde... ...in deze... ...van God afwijkende wereld... ...wat moet er geworden van onze kinderen... ...in de tijd dat... ...de waarheid... ...struikelt op de straten... ...dat... ...de geest... ...van de ontdekking steeds minder wordt... ...in een tijd... Dat de oren die het onderscheid beluisteren tussen leven en dood, schiers gesloten zijn in die tijd. moeten nou dan van uw kinderen worden? Het is geen noodlot leer, maar een vaststellen van de situatie waarin we verkeren als volk en als kerk. Dan kunt u niet leunen op mensen. En zeker ook niet leunen op uw eigen vermogens. Misschien geloof je dat nog. Als de eerste in de wieg ligt. Of de tweede. En de andere die nog om je heen kruipt. Maar vraag het maar aan de ouders. Die je kinderen al een beetje groter geworden zijn. Wat voor ontzaggelijke vragen en problemen. We worden gesteld in de tijd. Als de kinderen naar school. vervolgonderwijs. De buurt waar ze wonen. Vriendjes waar ze mee omgaan. Interkerkelijke contacten waar je geen raad mee weet. Ja, we moeten dan van uw kinderen terechtkomen. Geloof dat we die dingen toch eerlijk tegen elkaar moeten zeggen. Ik werd vanmiddag zo met opmerkzaamheid bepaald... bij hetgeen dat de dichter van Psalm 91 zegt... Want doop is ook maar in traditie. Voor de ouders mag het niet zijn. Gewoonte of bijgelovigheid. En voor een leraar zeker niet een gewoonte. Of nog minder bijgelovigheid. Maar daar sta je dan. Je kijkt naar die gezinnen. Met al de vragen, raadsels, problemen. Zorgen die er geweest zijn. Die zijn er ook geweest. En toen deze waarheid. Er is maar één plaats. Die in de schuilplaats des allerhoogsten is gezeten. Die zal vernachten in de schaduwen van de Almachtige. En ik dacht, ja heer, alleen daar is de toekomst van uw gemeente gerand. Dat we niet zeggen dat dan de strijd er niet komen zal. Ge zult niet vrezen voor de schrik daar s'nachts. Voor de pijl die desdaags vliegt. Voor de pestilentie die in donkerheid wandelt. Voor het verderf dat op de middag verwoest. Zeker. Maar ook. En dat wonder mogen we wel eens even nadenken. Ik zal hem op een hoogte stellen. Want hij kent mijn naam. En dat woordje hij staat met een kleine letter... Dat bedoelt dus niet het goddelijke wezen. Dat bedoelt ook niet Christus als koning der kerk. Maar dat bedoelt de gemeente. Ik zal hem op een hoogte stellen. Hij kent mijn naam. En straks worden de namen van uw kinderen genoemd. En als ze straks tot wat wasdom komen, ze kunnen dat bevatten. Dan roep je ze: Hé hey Jan, Janni, luister eens. Want dan kent u als ouders de naam. En u is het grootste wonder dat uw kinderen straks die naam leren kennen. Van hem die zich de Allerhoogste noemt. En de Almachtige. En die belooft wat een wonderlijke toezegging. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Dat is de enige toekomst en veiligheid voor u en uw kinderen. Een plekje bij de Almachtige. De overal omtegenwoordige. Die God die beloofde zijn naam te zullen planten van kind tot kind. Dat je dat niet vergeet. In de opvoeding van uw kinderen. Deze enkele woorden. Er is de schouwplaats. Er is een woning des Allerhoogsten. Laat de begeerte van u en in de toekomst van uw kinderen zijn. Gemeente, de tijd waarin we leven doet u ogen open. Maar ook voor het woord van God. Hij die beloofde. Ik ben met u lieden alle de dagen. Tot aan de volending der wereld is geramd. Dat zijn naam zal worden gepland van kind. To kind. We gaan na de bediening van de doop deze ouders en hun kinderen toezingen. Zegenbede op Psalm 134. Dan zet de zegen op u daar, en dat doen wij dan staande. Komt u maar. Evert Matthias, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Ja. Komt u maar. Gerrit, die nam ik. Doop u in de naam des Vaders en des zoons en des Heilige Geestes. Stap er, denk erop. Komt mij. Ja. Laurens, ik doop u. In de naam des Vaders.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 ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige Geest. Dat dus is kan Gilles Cornelis, kom een beetje dichterbij. Ik doop u in de naam des vaders en de Zoon en de Heilige Geest. Gerritje Aleida, ik doop u in de naam des Vader's en des Zoon en des Heilige Geest. Amen.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 Psalm 59, de versen 1 en 2. Red mij, o God, uit vijands handen, verlos mij van de dwingelanden, en 2. Laat de Heere uw bijstand niet vertragen. Psalm 59, we zingen de versen 1 en 2. Vanavond vragen wij uw aandacht in vervolg van onze bijbelezing over het leven van David. Hoofdstuk 19 van het eerste boek van Samuel. In Samuel 19 en dan in vervolg van onze gedachten de aandacht vanaf Vers 9 tot en met 18. Doch de boze geest des Heeren was over Saul, en die zat in zijn huis, en zijn spies was in zijn hand, en David speelde op snarenspel met de hand. Zo begint het gedeelte over denken. Het eindigt. Met die woorden uit het 18e vers. Alzo vluchtte David en ontkwam. En die kwam tot Samuel te Rama, gaf hem te kennen al wat Saul hem gedaan had. En hij en Samuel gingen heen en ze bleven te Naots. De gedeelte spreekt van het begin van David's ballingschap. Het begin van. Davids ballingschap. Ik denk drie gedachten met u te overwegen. Ten eerste uit Sauls hof verdreven. Ten tweede uit zijn huis verdreven. En ten derde naar Gods huis gevlucht. Begin van Davids ballingschap. Uit zelfs hof verdreven, dat staat in het tiende vers, toen vloot David en kwam in diezelfde nacht. Uit zijn huis verdreven, de verdere geschiedenis ons leert. En dan lezen we, en Michali David door een venster neder, en hij ging heen in vlucht en ontkwam. Ze is dus zijn huis verdreven en te derde naar Gods huis gevlucht... al zo vluchtte David en ontkwam. Dan mogen Gods geest ook... deze gedachten ons leren. Ik heb u psalm 59 laten voorlezen. Hebben we enkele versen gezongen uit psalm 59? Dat gebeurt niet zo vaak is geen gemakkelijke melodie en je merkt als je onbekende psalmen opgeeft in de gemeente en dat de gemeente erg veel moeite heeft om die melodie te herkennen. Maar waarom dat we psalm 59 u voorlieten lezen en u lieten zingen... Wel, dat is duidelijk als ik u even in het begin van psalm 59 lees. Een gouden kleinoot van David, voor de opzangmeester al te schetsen. Toen zo gezonden had, die zijn huis bewaren zouden om hem te doden. Dus psalm 59 is door David gedicht naar aanleiding van de geschiedenis. Die vanavond onze aandacht moet hebben. David heeft in die nacht dat overpijnst. En toen hij in Najot was, in de gemeenschap van God en zijn volk. Toen is het lied voor het eerst op deze wijze naar buiten gekomen. Al zo heeft het lied een historische achtergrond met een bijzondere rijke betekenis. Misschien moest je zulke liederen in meer laten zingen. Want ik heb u gezegd dat het lied getuigt van het begin van Davins ballingschap. Zeker, het vreemdelingsleven dat begint als God een mens weer de baart. Maar in de weg van de totale afbraak moeten Gods kinderen ook die geheimen van Psalm 59 gaan leren. Want hier is een kind, Gods aan het woord. die in de diepe nacht die hij hier doorleeft. moet ervaren dat hij geen plaats meer op de wereld heeft. Geen plaats. Meer waar hij verkeerde. aan het huis, bij Saul, aan het hof. En daar werd hij uitgebannen. Het tweede wat deze man moest ervaren dat hij uitgebannen werd uit zijn eigen woning. En het derde wat hij daardoor leerde, wat hij ook in psalm 59 heeft laten zingen, het geheim, zie mij heren die elk moet duchten tot u vluchten. En dat leert dus in deze geschiedenis en in dit lied dat David daarbij dichtte, dat hier op aarde inderdaad waar wordt... wat hij in 119 nadichtte. Ik ben, ook Heer, een vreemdeling hier beneden. En wat de dichter van 56 ook zingt. Ge weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. In dat leven van de man naar Gods hart... is het ballingsleven aangevangen. En dat ballingsleven... Dat moest hij beleven naar een opgaande weg. Naar een tijd dat het alles te midden van alle bedreigingen toch nog zo goed met hem ging. Want dat is in dat verband ook zo duidelijk. En David toog uit en streed tegen de Filistijnen en hij sloeg hem met een grote slag. En ze vloeden voor zijn aangezicht. Bij al de gebeurtenissen die over zijn leven gegaan waren. Mocht hij opmerken. En God is aan mijn zij. En ondersteunde mij. En het leed had me genaakt. En ik zal vol heldenmoed waar mij uw hand behoedt. De tienduizenden niet vrezen. En terwijl hier dit is. En hij zijn opgang onder Israël. En zijn roem en zijn eer ziet vermedelen staat de hel al op hem te wachten. En zijn de pijlen al op de boog gelegd. En is de hel uiterst actief... om tegenover datgene zijn pijlen te richten. Na deze gang gaat David een ballingsleven tegemoet. Geestelijk zou daar nogal wat van te zeggen zijn... Laten we het maar bij het onderwijs van deze gedachten houden. Maar rekent er maar op. Dat de woorden van Jezus. Gesproken in het hoge priestelijk gebed. Praktijk van het leven gaan worden. Ze zijn niet van de wereld. Gelijk ik van de wereld niet ben. En in die van de wereld het waard dan zouden de wereld het hare lief hebben, maar omdat ge van de wereld niet zijt, daarom haat u de wereld, maar weet dat ze mij eer dan u hebben gehaat. Trouwens, ik heb zondagmorgen ook daar al iets van tegen u gezegd. Langs tegen de gemeente gezegd. Gemeente, waar is die nou aan? Waar is die? Maar gezegd over de strijd. De onzochelijke strijd. Die met het nieuwe leven onlosmakelijk gepaard zal zijn. En wanneer al deze dingen nu duidelijk zijn, dan begrijpt u ook het thema: Hier begint het Ballingsleven van David. Een verstotene wordt de man na God zat zeker. Maar daar kom ik zo nogal op terug. Hij is natuurlijk type van hem, weet je. Waarvan ze ook gezegd hebben, veracht. Donwaardig stonden de mensen. Een man verzocht in krankheid. En in ijgelijk was als verbergen het aangezicht voor hem. Gaan we proberen het verband duidelijk te maken. En we worden naar al deze dingen bepaald wat er gebeurt in het paleis van Saul. En als ik Lex geest goed doorzie, dan zie ik Saul zitten op zijn troon in diep gepeins. Hij zit daar in het volle arnaat van zijn koningschap. Want die speer die hij in zijn hand heeft is een teken van zijn macht, van zijn majesteit... zoals de Oosterse koningen zich naar buiten presenteerden... te midden van de zijne. Wel nu, hij zit daar op de troon. In zijn volle macht, in zijn heerlijkheid. Zeg, zo, weet jij dat niet? Wat de Heerde tegen jou gezegd heeft... Jouw koninkrijk is afgenomen. Betaande je het niet de achterste kamer van je paleis te betreden. En daar voor God in het stof te kruipen. En daar aan de heren te vragen of er voor zo een als u nog ruimte was. Maar daar komt deze man niet. Bij alles wat hij overeindt. Is één ding duidelijk. Genade en genade, ootmoed is een vreemd. Vernederd onder de krachten hand Gods, dat begrijpt hij niet. Het is een teken van de zich altijd handhavende mens die voor God niet kan en voor God niet wil buigen. En als je daarin diep gepeins. Is overdenkt zij wat ze van David weer komen mededelen. Hoe de man naar Gods hart David de zoon van Izei, die God hoog opricht hoe de Heere op een bijzondere wijze zijn zegen toont. En hoe de plaats van David te midden van de duizenden van Israël. Steeds groter wordt. En dat in het leven van deze man. De dichter van 84 ons leert. En hij zal genade. En hij zal eren geven. Denken hoor. En tegen de genade. En tegen de eer. Die God geeft aan David. De zoon van Izei, Brandt. Vijandschap brandt in het harde opstand en komt er een innerlijk verzet tegen de wegen die God komt te houden. En in plaats dat hem dat doet buigen voor het handelen Gods, gaat in zijn hart gebeuren waar de voor waarschuwt, Nijd. Is een verrotting der beenderen. Zijn leven wordt overspoeld van nijd. tegen Gods handelen en tegen de roem die David ontvangt. Nijt is de verrotting der beenderen. Daar op de troon zit Saul, de afgezette koning. Met haat en nijd tegen God en zijn handelen. En dat zal hij uiten met alles wat hem is, hoort u maar. Doch, dat ene woordje waar deze geschiedenis mee aanvangt, dat woordje doch, tegenover het handelen God, staat daar die mens, daar zonde. De anti godmens De boze geest des Heeren was... Over Saul. Wanneer we in de geschiedenis gaan lezen, dan weet u dat in het zestiende hoofdstuk en in het veertiende hoofdstuk bijna letterlijk diezelfde teksten worden gezegd. En dan zien we dus dat de Here regelmatig zijn beteugeling nog over het leven van Saul heeft gehouden. Dat hij hem nog niet gangs los heeft gelaten. Dat de teugels van inkorten nog steeds in Gods hand zijn. Maar er ligt ook een les. En die zien we hier in het leven van deze man. Dat er een ogenblik komt. Dan wordt de bewarende hand van hem afgetrokken. En dan komt die man in de totaliteit... Van zijn doodstaat naar buiten openbaar. Dat de mens zijn doodstaat niet uitleeft. Dat is nog maar onder Gods beteugelende handen. Want als God de mens loslaat. Dan zijn daar de voorbeelden in de kerkgeschiedenis en in de wereldgeschiedenis Tot een afgrijselijk teken. Hier wordt de man losgelaten. En dan, het is God die de beteugeling van hem wegneemt. En hij zat in zijn huis, staat er. En zijn spies was in zijn hand. En David is teruggekomen. Met de boodschappen, wat er gebeurd is. En hij speelt. De man naar Gods hart. Je zou... Zulke gedachten uit moeten bereiden. En denken, kijk daar die David met, met zijn harp. Hij heeft in midden van alle strijd en van alle gebeurtenissen van het leven. Toch nog momenten dat hij in God verblijd zingen mag van de wegen des heren. En dat hij dan in zulke ogenblikken de lofzang Gods gezongen heeft. Dat is natuurlijk begrijpelijk. De Heer is me tot hulp en sterkte. Hij was mijn lied, mijn psalmgezang. Hij is er die mijn heil bewerkte, die geloof ik hem al even lang. Hoor je dat zo? Je zou natuurlijk bijzonder vanavond moeten zeggen. Let nou eens niet alleen op Saul en, en let nou niet eens alleen op die harp spelende David. Maar let nou eens bijzonder op God. De God van David. Ik ben nu begonnen op Psalm 91. In het licht van de doop. En dat kwam vanmiddag zomaar in de overdenking van die geschiedenis terug. De pijl des nachts. Je voeten bewaren. Dat je je aan geen steen stoot. En u zei: de duizend vallen. Tienduizend aan uw rechterhand. Maar tot u zal het niet genaken. Dan zien we. De God van David, die waarmaakt dat hij altijd en te alle tijden het voor zijn gemeente zal opnemen. En daar nu heeft die vijand boog en schild en vurige pijlen op verspeld. Laat de woede in het hart van deze saul als een vuur branden. En laat de God zegeningen dat vuur nog opsteken. Maar hij die aan de troon God zit, die voert zijn eeuwige raad uit, ook in deze geschiedenis. En dan, dan komt Saul openbaar, nog zegen, nog druk. En wat in de maanden die achter is, over zijn leven is gegaan, heeft hem toen buigen voor God lezen. En de spies was in zijn hand... En David speelde op snarenspel met zijn hand. En zo nu zocht met een spies David aan de wand te spitten. Dat is de derde keer. En het is begrijpelijk als David met al zijn wederwaardigheden waakzaam. Want de strijd van het leven, ook in het leven van Gods kerk, rijpt die gemeente Gods. En de gebeurtenissen van het leven hebben hun vrucht in het leven. En als David daar speelt in de gemeenschap van zijn God. Dan kan hij weten uit de praktijk van het genadeleven. Dat als God goed voor je is. Dan is de duivel wel boos op je. En als de hemel laag hangt. Dan moet je maar rekenen dat de hel zijn bogen al spint. En als God je ziel aanspreekt en vertroost. Dan moet je wel denken dat de legioenen uit de hel zich al aan het opmaken zijn. Want de eeuwigdurende worsteling tussen vrouwen en slangenzaad zal nooit ophouden. Alleen. Alleen is het wel de zaak des heren. En die wordt ons in deze geschiedenis duidelijk gemaakt. Want als David deze godlovende jongen aan de wand wil spitten. Dan gooit die mes. Dan gooit die mes. Er zijn al heel wat pijlen in de loop van de eeuwen en in het leven van Gods kinderen. Op hen geschoten en ze hebben niet geraakt, wel verschrikt, niet gedood, soms wel littekens achtergelaten. Maar de strijd van de gemeente des hier wordt ons hier in deze geschiedenis getekend. Dan is de overwinning zeker zo. Mis. En het blijkt als we de exegese goed volgen. Dat terwijl hij de spies naar David werpt. Tegelijkertijd van zijn troon is. En loopt naar de plaats waar David is. Er staat dat David ontvloot. Maar er staat ook iets anders bij. Er staat door geen ontweek van het aangezicht van Saul. Die met de spies in de wand sloeg. Als ik het goed lees, vanuit de grondgedachte, dan heeft hij misgegooid. Hij ziet David weggaan en woedend komt, die komt hij van zijn troon. pakt die spies opnieuw en hij werpt hem met al zijn vijandschap naar de plaats waar David gestaan heeft. Want hij moet zijn vijandschap uiten. Weet je dat? Dat er momenten zijn dat die mens niet anders kan dan te tonen wie hij tegenover God is. U kan begrijpen. Deze gebeurtenis die heeft daar aan het hof grote beroering verwekt. Want deze David die hebben ze als de verlosser Israël bejubeld. Hij heeft zijn tienduizenden verslagen. De knechten Sauls hadden hem lief en God maakte hem groot. Hij was er toch die Israël uit de banden haalde en het volk weer toekomst gaf. En we weten later uit de geschiedenis van de spelling van Adulam, dat er aan de hof honderden waren die de zijde van David hadden gekozen. Wat een beroering in de hof. Wat hebben ze wel naar die man gekeken met zijn spies die hij wild in de muur slaat. En wat hebben ze gekeken naar David, die ze bezongen en bejubeld hebben. Wat een beroering in het hof. Maar we leren ook dat er een gedeelte is die aan de zijde van Saul blijft. Bij al de gebeurtenissen, steken blind voor het handelen gods. Dat komt in het vervolg van deze geschiedenis openbaar. Wat niet voor is tegen. En wat we ons niet vergadert, dat verstrooit. In de geschiedenis van David worden we elke keer weer herinnerd... ...dat die gemeente gods op haarde hier op deze plaats op het oorlogsveld is. Dat de plaats van deze gemeente door alle tijden niet anders zal wezen. Ze hebben mij gehaat en ze zullen ook u haten... Heeft Jezus gezegd: dat de wereld met je wegloopt, moet je er niet zo blij mee zijn. Niet zo blij mee zijn. Maar als je een plekje mag gekregen hebben in het hart van Gods kinderen, dan mag je de hemel wel voor erkennen. Wat gebeurt er met David? Ik lees, en hij ontkwam in diezelfde nacht. Nacht. Daar begint zijn ballingschap. Daar begon ik over in mijn thema. Nu begint zijn ballingschap. Er is voor hem geen plaats meer... in het hof van Saul. Het is nacht. En wat moet er in het leven van deze jonge David... wel omgegaan zijn? Dat er naar al deze gebeurtenissen... een ballingsleven zou komen... Daar heeft hij niet op gerekend. Zult u de wal rekenen, kinderen God. Mijn broederen ben ik vreemd. Van elk onteerd. En onbemente kinderen mijn moeder. Vind onder hen geen schutzeer nog beoeder. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. De scheiding die God trekt. Door het aanbiddelijke wonder van de genade, die kunnen we niet opheffen. Die zal in alle scherpte getrokken blijven. En zeker in de tijd waarin dat we leven, zullen we het weten aan welke zijde we gaan. Daar gaat een kind van God, een gezalfde koning in de nacht van het leven, in de stikdonkerheid van zijn bestaan. Waar gaat dat eindigen? Begrijp je nu misschien niet waarom ik u psalm 59 liet zingen en u herinnert heb dat deze gebeurtenis David inspireerde om door de heilige geest psalm 59 te dichten, om daar weer te geven als een blijvend lied voor de gemeente God door alle tijden en door alle eeuwen van de strijd, maar ook van de zekere overwinning. David, in de nacht van het paleis van Saul naar zijn woning. Ik kan indenken, als hij daar midden in de nacht aangeklopt heeft, en laten we dat nou eens eenvoudig proberen te doen, dan heeft zijn vrouw Michal de deur geopend. En die heeft natuurlijk gelezen de ontsteltenis... Op het gelaat van haar David. Dacht u dat de strijd die de gemeente God strijdt. zich niet tekent in hun leven? En dat van zijn aangezicht was te leven. Het wonder dat God hem bewaard had. te midden van de nood en van de dood? Al hebben de. al hebben de speerstoten hem niet bereikt. Maar het heeft hem toch wel bijzonder geraakt van binnen. Wat is een mens zonder God? Wat is een mens die gedreven wordt door vijandschap tegen God? Wat is een mens die doorgaat ondanks alles om zijn haat tegen een kind van God te uiten? Moet u zo verdenken. En dat gebeurde niet door de Filistijnen. Dat gebeurde door Israël. Met mensen met wie hij de krijg gestreden had. Met mensen die zij aan zij met hem gevochten hadden tegen de Filistijnen. En die misschien meegezongen hadden. En hij heeft zijn tienduizenden verslagen. David in de nacht thuis zitten. Er staat al geschreven dat Michal hem lief had. Hè? Dat ze elkaar lief hadden. En is er openheid. Zijn mededelingen van het leven en omstandigheden. Ik denk dat ze best met elkaar hebben kunnen praten. Over het leven uit God in die tentum. Al blijkt later in het leven van David. Dan Michal niet zoveel begreep van de stervenschangen. En terwijl ze daar zitten te wil verwegen wat er allemaal gebeurd is aan de hof. En dat Saul het voor de zoveelste keer geprobeerd is. En dat hij Saul een eetbreker is. Wat zegt u? Luistert u even. Ik lees in het verband. En Saul nu hoorde naar de stem van Jonathan. En Saul zwoer. Zo rachtig als de Heer leeft. Hij zal niet gedood worden. Dat is net tevoren gebeurd, mensen. Toen heeft Saul lastig waren zijn vingers naar de hemel gestoken. En gezegd: Ik zweer bij de Heer, dat zal nooit gebeuren. Maar een zwerende goddeloos, al roept hij de naam des heren aan, moet je maar niet te veel van onder de indruk zijn. Ze komen daar bij elkaar. dus vader heeft zijn eed verbroken. Ja, en verder. En als ik dan ook deze geschiedenis met al zijn geheimen probeer duidelijk te maken, en ze zitten daar midden in de nacht met elkaar te praten, Ken je ook die gebeurtenissen in je leven geestelijk bedoelen. Dat vanwege de onderwijzingen van Gods geest, je samen aan tafel zit te praten. En dat Jot is tijd, we moeten naar bed. Maar de Heer is er zo bij. En je hart is zo vol. En Gods geest is zo rijk. Mensen, ik heb gezelschappen meegemaakt tot drie uur s nachts toe. En dan midden in de nacht, terwijl ze met elkaar aan het overwegen zijn. En de geschiedenis zegt nog eens even naar Hoor ze een gerucht. En ik zie mijn gedachten. Zie ik dat Michel naar de ramen gaat. En zei, hey, kijk eens, daar komen ze. Zie je ze? Wat is er dan gebeurd? Wel ook dat wordt ons medegedeeld. Maar zal zo'n boden heen tot Davids huis. Dat ze hem bewaarden. En dat ze hem desmorgens doden zouden. Als David in de nacht weggevlucht is. heeft zo natuurlijk begrepen. David is bij Michal. Bij zijn dochter. En hij stuurt een legioen. Een groep soldaten. Zijn boden. Dat had een aparte betekenis in het Hebrees. een van zijn keurgroepen stuurt hij. Die aan zijn zijde blijven door alles heen. Ja, ja, daar heeft ze ook zijn legermacht En ze zien het. De deur komt een paar posten. Aan de achterkant een paar posten. En aan de voorkant een paar posten. En Michal die gaat naar David. zei David... We zijn omsingeld. Vader heeft soldaten gestuurd. Je bent een gevangen man. Je bent een kindersdoods. Waarom geeft Sal zijn soldaten geen opdracht om die deuren open te breken? Waarom zegt hij het tot morgen? Door onderscheidigste geet over de sagetisch is overgedacht. Eén die zegt. En wezen waren ze doodsbang van die David. Weet je wel. Die toch zijn tienduizenden versloeg. En laat wat maar bij de daglicht afwachten. Ik heb zo zitten lezen. Ik dacht nee. Ik geloof niet dat ik het daarmee eens ben. Ik denk omdat God als de grote bewaarder. Zijn David salvend ook bewaren zal. Want die mammoe naar de troon ziet u. Dat houden duizend saus niet tegen. Dat zal ook de les zijn van deze geschiedenis. Dat alle aanvallen die gedaan wordt, aanvallen zijn op de stam van Juda. Aanvallen zijn op het koningschap van Christus. Aanvallen zijn op de openbaring van het koninkrijk God. Want elke pijl die de huil naar de kerk stuurt, is in wezen gericht op God. Is in wezen gericht om Gods naam en Gods zaak ongedaan te maken. En daarom zijn ze mis. Want eeuwig bloeit die glorie kroon op het hoofd van Davids grootzoon. Nacht, midden in de nacht. En dan beraadslagen. In de nood en de dood van je leven. Hoe kom je eruit? Luistert u maar. En zijn huisvrouw gaf hem te kennen en zegt. Nee, en uw ziel deze nacht niet behoed. Zo zal gemorgen morgen gedood worden. Sommigen zeggen, ik weet niet, kan je niet opmaken uit verband: dat er boden uit Saul's huis gekomen zijn, van die 400 die later in de spelong van Abdulam bij hem zijn. En die hebben dan gehoord, de opdracht die Saul gaf aan die bende: gaat hem halen, morgen doodmaak je. En dat er een paar toch kans gezien hebben om die boodschap bij Michal te brengen, ik weet niet, ik geloof dat je dan gaat filosoferen. Nuchtere Feides, het huis bewaakt Geen kant meer uit, dat is een prooi van de hel. Nou, maar ik blijf bij mijn waarheid vanavond. Maar denk je dat die tijden vreemd zijn? Ook in het leven van Gods ware kinderen. Ze hadden mij omringd als de bijen, maar zijn als dorende vuur vergaan. Mocht hij met heere kracht bestrijden. Wat is het leven van Gods kinderen. Soms een belegerde vesting. Of kennen we die strijd niet meer. Zijn we aan het meehuppelen. Met een christendom. Die de strijd niet meer kent. En huppelen we mee in een koor dat altijd overwint. Hier word ik in Davids leven een les geleerd: dat de tijden in het leven van de gemeente zijn als een belegerde stad. Niet in en uit kunnen gaan. En van binnen de pijlen die daar neder ligt, zal nooit meer opstaan. En daar in die nacht beraden ze samen, David met Michal, hoe moet het? En dan hebben ze een plan gemaakt. En dat plan is heel eenvoudig, uitvoerig aan ons medegedeeld. Terwijl het huis omringd is, ergens uit zo'n bovenraam, zie ik heel voorzichtig het raam open gaan. Ik zie een vluchtweg, hoe, touw, ik weet niet, staat er ook niet, maar het is wel gebeurd. Want ik lees en Michalij David door een venster neer. En dat niet geweest daar beneden, waar al die soldaten stonden. Toen ik het over dag vanmiddag, toen dacht ik aan Lot in Sodom. Ze konden niet bij hem, omdat God ze verblinde. En wat hier gebeurt is ook een godsdaad. Want dat legioen van de hel om het huis van David is niet in staat om hem tegen te houden. En ze signaleren niet dat dat raam opengaat. Waarom? Omdat God ze verblindt, Omdat God voor zijn David instaat. En ik zie hem gaan. Midden in de nacht. En ik zie Michael midden in de nacht achterblijven. Het afscheid is ook niet beschreven. Ik denk van twee mensen die elkaar zo lief hebben te midden van de nood en de dood afscheid moeten nemen, dat dat een ontroerend afscheid geweest is. Daar gaat haar David die ze bezongen hebben, haar held die de Filistijn deed sneven, haar held de toekomstige koning van Israël in de nacht op de vlucht. Ja, maar hij was toch ook type. Heeft dat muidgespan ook hem niet gevangen genomen, daar in de hof? En die gemeen zoekt, laat deze heen gaan. En is hij ons koning en verlosser, die is er al een eeuwige verlossing bereidde, daar niet in de boeien geslagen. En hebben ze hem in de nacht niet weggevoerd naar het paleis van Caiaphas? En moet dan deze David een klein beetje de voetstappen drukken van hem. Die uit zijn lenden zal voorkomen. Davids zoon en Davids heren. Daar gaat David in de nacht. En in huis zit een eenzame vrouw. Hoe moet het nou verder? David gelegenheid geven om te vluchten. Zal ze iets moeten verzinnen. En ik zie dat gebeuren. Daar wordt daar in die slaapkamer... Staat er in de tekst, ik lees de kanttekening, maar na erbij iets gebeurt. Het schijnt dat daar in het huis van David ook nog wat sieraden ontstaan. Er wordt over een beeld gesproken. Natuurlijk geen afgodsbeeld. Geloof u dat in het huis van een kind van God die afgodsbeelden zijn? Huh? Nee, maar iets als een heerlijkheid sieraad, En dat heeft ze daar... ...op zijn bed gelegd. Ze heeft een geitenvel genomen... ...met de kleur van Davids haar... ...en dat heeft ze zo om dat hoofd gewikkeld. En toen is ze daar een kleed over gelegd, ziet u, En daar ligt een beeld. Daar heeft ze een list verzonnen... ...om haar David te leren vluchten, te laten vluchten. En dan wordt het morgen. En in die morgen worden bepaald hoe zal de nacht doorgebracht heeft, gewacht. En ik lees dat hij opnieuw een van die bende, van die boden zendt. Nu moet het daar wel gebeurd zijn, in dat huis vandaag. Het gaat er nou maar aan alleen. Nou komt het resultaat wel openbaar. Zijn koningschap wordt niet meer bedreigd. En dan zie ik die boden gaan en die kloppen daaraan die deur. In het huis van Michals is de dochter van Saul. Open, komen David halen. Ja, ja. Het staat ook nog wel bij in de schrift. Hoor maar. En Saul nu zo'n boden om hem te doden. Want daar ging het om? En dan kloppen ze en dan zeggen ze, kan niet. Mijn man is ziek. En hoe Saul dat dan oplossen? Daar ga ik zo met u over denken. Maar we gaan nog heel kort zingen. Ja, van dat Ballingswege. De tiende van 119. Ik ben nog een vreemdeling hier beneden. Tien van 119. kinderen gods wat tegen u zeggen drie dingen de hal schiet mis de hal werpt mis en de hal grijpt mis als zou zijn bodem smorgens vroeg zendt naar het huis Dochter, Micha. Zijn het de grijpgrage handen van de hel die zich uitsteken tot een kind van God? Maar die grijp mis. Dat wil de schrift ons leren. Je grijpt toch niet naar een kind van God, hé? Nee, toch, hé? Je grijpt mij zo. Ze komen s morgens binnen. De deur. Ze hebben een boodschap. Luistert u maar. Het zal nu boden om David te halen. Ze zeiden dan hij ziek. Toen zon zal boden om David te bezien. Zeggende breng hem in bed tot mij. Dat mij hem doden. Al moet je mijn bedden al halen. Maar je gaat hem halen. Konkertekening merkt daar een opmerking. Een hele vrije opmerking. Dat hij voor de tweede keer die bodem zendt met een list. Namelijk om hem te bezien. Op ziekenbezoek te gaan, ze mededogen te betonen met een man. die toch door de gebeurtenissen die in de nacht en die nacht gebeurd zo ondaan is dat hij wel op bed terecht moet komen. Zeg, leeft ermee mee, is ook een gevaar. Ik weet niet hoor, ook die kanttekening zeg ik u alleen maar. Maar wat wel duidelijk is. dat hij misgrijpt, dat ze dan binnenkomen gezien is eenvoudig slaapkamer binnen waar David gelegen heeft trekken dat kleed weg zien die pop liggen met dat geitenhaar. en dan gaan ze naar Sal ze zeggen Sal je bent bedrogen je bent bedrogen is weg Als zo nu maar gezegd oh god nu zou ik mijn hand er maar in getrekken zou die nu zien dat die eetswering die hij eenmaal gedaan heeft, zo waarachtig als de heere leeft, David zal niet gedood worden. Zou die nu in zijn consensie gaan roeren? Nee, doet ook nog niks. Wat hij wel doet, hij u weer bode. En dan gaan ze naar dat huis, zo zeggen, tegen Michal: bij je vader, komen bij de koning. En dan wordt die jonge vrouw voor de troon van Sal geplaatst. En ze kent hem in zijn haat, in zijn vijandschap. Saul is woedend, meer dan woedend, omdat zijn aanslag mislukt is. En ik kan in gedachten denken wat daar gebeurd is, toen hij zijn dochter aangesnauwd heeft. Je hebt me bedrogen, zegt Saul, hoe was dat vroeger ook weer? Toen je die koning de Ramolekieten uh, moest doden. Toen had je toch een boodschap gehad. Hè? Dat je die uitroeien moest tot aan de beesten toe. Toen hij je god toch bedrogen. En uh, heb jij toen uh, David ook niet bedrogen. Toen je beloofde om je eerste dochter aan hem te geven. Kijk nou eens in het spiegeltje van je eigen leven man. Maar dat doet hij niet. Nee, dat zijn mensen die hebben nog nooit in de spiegel van de eigen bestaan gekeken. Hij kijkt naar zijn dochter. En ze ziet in de ogen de moordlust. En nu doet Michalis. Nee, dat was geen uiting van liefde. Nee, dat was een uiting van zelfbehoud. Ze offert haar man op het vuur van de haat. Dat vuur van de haat brandt en de gooi ze brandstof op. Als ze zeggen, die David die me bedreigt. En als ik hem niet zou laten gaan, had hij me doodgemaakt. En dat is vuur oproepen. Voedsel geef aan het vuur van de haat. Meer dan ooit is zo boos en woedend. En hij zal zijn gram halen. Op die David die zelfs zijn dochter met de dood bedreigde. Zegt Michal, hoe klopt dat mij? Hoe gaat dat hier zo? Een mens in de nood en de dood van het leven. Ze durft het niet op God te wagen. En ze kan met het geloofsleven van haar man de zaak niet oplossen. En dan valt Micha door de mand heen. Want ze laat haar man vallen. En ze offert haar man. Op het altaar van Saul. Met alle bittere vijandschap. Ze heeft haar leven gered. Maar ze heeft God terug toegekeerd. Ze heeft wel de natuurlijk leven gered. Maar ze heeft David eraan opgeofferd. En David. Ja, dat had ik vanavond nog met u willen behandelen. Maar daar kom ik niet aan toe. Nee, die man is gegaan door de nacht van het leven. Ja, de plekje bij God. Een plekje bij Gods volk. Een plekje in de gemeenschap Gods. Twee zaken nog een hoek op hoor. Hij komt in Najot. Waarom komt Samuel later met jou? Ga ik volgende keer wel met over praten als de Heer geeft. Dat Najot dat kennen wij. Dat kan je vinden in 1 Samuel 10, dag 10 de versie. Kan je dat vinden. Toen Samuel David gezelfd had... Toen kwam hij langs Najat. en toen kwamen de profeten des Heren. En die hebben met hem samen geprofeteerd en zich verwonderd in de zalving van David. En dan gaat David naar datzelfde plekje terug. Ja? Maar hoe dat gebeurd is, de Heer geeft volgende keer. Drie lesjes. Ten eerste, waar komt de mens in zijn vijandschap terecht? In de tweede plaats, waar komt de mens terecht die zijn huid wil wagen om zichzelf in het leven te houden. In de derde plaats, wie God wil zijn, de onveranderlijke, eeuwige, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Heer, we hebben een stukje van het ballingsleven van David overdacht. Hier is het ballingschapsleven begonnen. Geen plek in de wereld. Geen plek in zijn huis. Maar wel een plekje bij God in zijn volk. Ik heb in het midden van u doen overblijven. Allendig en een arm volk. Die zullen op de naam des heren betrouwen. Gedenk ook naar uw trouw. Met deze doopouders. ze de les maar meenemen heren. O David is niet beschaamd uitgekomen. Die op de heren vertrouwd zijn sterker dan de bergen Godes. De midden. Van al de pijlen die geschoten worden op de gezinnen en op de kinderen. Mogen ze weten dat u in schild zijt. Degene die op hun vertrouwen. geef ze dat te beleven. En over de wegen leiden die we moeten gaan. Behoed ons als appel u erover. Verzoenen tekort om Jezus' wil. Amen. We zingen de slotzang. 31, het negentiende vers. De minderheden, Gods gunstgenoten, de heren die vromen hoedt, 19 van 31 is de slotzang.